Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom en Suzanne Bosman. Het is misschien wel een van de best bewaarde geheimen van Nederland dat het hier steeds veiliger wordt. Maar we voelen dat niet zo en de politiek lijkt het er liever niet over te hebben. Waarom eigenlijk niet? Straks in Radio 1 vandaag na het nos journaal met Jeroen Tjepkema. De JSF mag kernwapens aan boord hebben. De ministers Hennis van Defensie en Timmermans van Buitenlandse Zaken schrijven dat aan de Tweede Kamer. Vorig jaar steunde een kamermeerderheid een motie van de SP. Daarin stond dat de nieuwe straaljager geen nucleaire taken mag hebben. Ook regeringspartij PVDA was daarvoor. Maar de ministers leggen die motie naast zich leer. Hennis en Timmermans schrijven dat ze zich niet kunnen houden aan de motie... omdat Nederland voorlopig in NAVO-verband nog een kernwapentaak heeft. De vara is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de omroep een dwangsom moet betalen van een half miljoen. De rechter legde de dwangsom op omdat het programma Kassa... de verkoopmethode van telecombedrijf Pretium aan de kaak had gesteld. Kassa moest het verhaal rectificeren en deed dat. Verder werd het onderwerp geschrapt uit de uitzending die te zien was via Uitzending Gemist. Maar door een technische fout bleef het item wel te zien op de site van Kassa zelf. Volgens de advocaat van de VARA heeft Pretium met opzet gewacht met aan de bel trekken. Als je een bevel van een rechter krijgt, dan wordt daar vaak een dwangsom opgezet. En in dit geval was het een dwangsom uh, van 20.000 euro per dag met een maximum van uh, 5 ton. Dus Pretium heeft, uh, heeft het in het begin gezien, dat kunnen we zien aan de IP-adressen en wie er heeft gekeken. En heeft 25 dagen gewacht en, en toen gezegd, nu krijgen we 500.000 euro van de VARA. Bij het Centraal Station van Groningen zijn vier mannen opgepakt... voor het bedreigen van homo's. Ze hadden twee mannen in een trein lastiggevallen... en vanwege hun geaardheid bedreigd, zegt de Groningse politie. Toen de conducteur zich ermee bemoeide, werd ook hij aangevallen. Er zijn nog maar weinig boetes geïnd bij Bulgaren... vanwege fraude met toeslagen. Van de 805 boetes zijn er tot nu toe 55 betaald, zegt staatssecretaris Wekers. Volgens hem kunnen veel boetes niet worden verstuurd... omdat van honderden Bulgaren het adres niet bekend is... Inmiddels is de hulp opgeroepen ingeroepen van de Bulgaarse autoriteiten. Staatssecretaris Wekers overleefde vorig jaar... ter een debat over de fraude. Hij zou er niet voldoende tegen zijn opgetreden. De man die vanochtend op het station van Eindhoven... onder de trein kwam, is overleden. Aanvankelijk was onduidelijk of het een ongeluk was... of een poging tot zelfdoding. De politie zegt nu dat het zelfdoding was. De man kwam onder de Intercity Maastricht-Alkmaar... en werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Op de Australian Open in Melbourne... zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Igor Seisling verloor in de eerste ronde van de Australiër... tennaast Kokinakis. Eerder gaf Robin Haase op tegen de Amerikaan Donald Young. Door de hitte, zegt tennisverslaggever Marcella Mesker. Daar krijg je kramp van. Je kan het niet bijdrinken. Je moet liters, liters drinken. Maar eigenlijk als je dorst hebt... is het al te laat. Je moet de dag van tevoren beginnen. Het doen spelers allemaal, maar je verliest zoveel vocht. Je kan het gewoon niet bijdrinken in die hitte. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt en er valt wat regen of motregen. Het is om 6 graden. Komende nacht is het een tijd droog... met temperaturen rond het vriespunt. Morgen weer bewolkt en regenachtig. In het noordoosten blijft het dan nog lang droog. Hallo Mrs. White, you have the pakketje. <laughs> How nice from you to keep me on the altitude. I promise you next time I will sturen it with FedEx again. Huh?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 Radio 1 Vandaag, met Suzanne Bosman en Jan Mon. Wij Nederlanders vonden ons helemaal niet zo veilig. En dat is gek eigenlijk, want de cijfers vertellen een heel ander verhaal. Maar de zorgen over veiligheid rond het spoor, die zijn misschien wel terecht... want er gaan toch weer giftreinen rijden door de grote steden. Welkom bij Radio 1 Vandaag. De criminaliteit in ons land neemt af, blijkt uit allerlei cijfers... en toch voelen we ons niet veiliger. Verslaggever Harm van Attenveld peilde de stemming op straat in Utrecht. De lijkt Leijels gratis. Dit is de ingang van een supermarkt in Utrecht Vleuten de Meren. Het deel van de stad waar de mensen zich het meest veilig voelen. 20% slechts voelt zich wel eens onveilig tegen 30% in de rest van de stad. Voelen voel me op zich wel veilig. Maar er spelen wel wat dingen bij de jeugd. En dat uh, is merkbaar. Wat spiegels van de auto's, die gaan er regelmatig vanaf. Dus dat is wat minder leuk. Ik denk gewoon dat, dat het te weinig is voor de jongens. Voor de jonge lui. Want je ziet ze wel vaak op straat zitten in groepjes. En dat doet dan iets met je gevoel van veiligheid? Nou, het komt een beetje luguber over. Ze dus hebben een beetje hangen en een beetje roken en wat drinken. en dat, uh, Ik vind dat zelf niet prettig. Dan ga je je dochter halen van de trein en denk je... Nou, ben me goed, me goed me dat ik wel sta, staan. Op straat voel je je wel veilig, ja. Maar binnen in je huis, als je weg bent, kun je er niet. is wel wat gebeurd. Dus vorig jaar, toen we er niet waren, inbraak, ook bij de buren. Maar toevallig Wat doet dat? Nou, Met je gevoel van veiligheid? Ik ben bang. Gewoon een stuk banger geworden. Je gaat s'avonds de deur uit. Nou, dan moet je wel alles goed op slot doen. Lampen aan, alarm erop, de hele riddel. Je durft niet meer zo de deur achter je dicht te trekken. Ik voel me veilig, dus dan hoor ik bij de, bij de 80 uh, veiliger dan, dan in de stad. Waar wordt dat gevoel door uh, bepaald of gevormd? Ik denk nou wel ook door de berichten bijvoorbeeld op RTV Utrecht. Dan zie je weer dat er iemand is overvallen, uh, tasjesroof. En ik heb zelf ook in, in Utrecht gewoond uh, bij de Amsterdamse Straatweg. Hier heb ik dat veel minder. Iets verderop staat een groepje jongeren leunend op hun scooter. Praat met hem, alsjeblieft. Praat nou met, met jou. Hoe oud ben je? Ik heb bijna 18. We staan hier voor de Dirk van den Broek. Ja. Ik kwam na het aanlopen. Ja. En toen had je het over boetes die je kan krijgen als je hier staat. Ja, als je hieronder staat. Hieronder, dat is onder het afdak ja, onder bij de Dirk afdak, van den Broek. Ja. Dan kun je een boete krijgen van hoeveel? Weet jij dat? Uh, rond de 100 euro. Daar krijgen de mensen ook een onveilig gevoel van, hoor je vaak. Hè? Als ze een groepje jongeren bij elkaar zien hangen. Dat is overal. Uh... Ook al sta je even droog hier voor de regen of zo, dan kunnen ze het ook al niet hebben. Als het maar even vijf minuten, dan gaan ze al uh, moeilijk doen, politie. Maar, ja. Snap jij dat de gemeente het zo belangrijk vindt hoe de mensen zich voelen qua veiligheid? Ja, dat is waar, maar ja. De meeste uh, pubers, tieners zijn eigenlijk helemaal niet zo. Het lijkt alleen maar zo. Dat ze zo gevaarlijk zijn en wat dan ook. We hebben het nu over vleutende mieren. Maar ja. als je kijkt naar gewoon Nederland. Heeft u nou het idee dat het in Nederland veiliger wordt of onveiliger? Ik denk zelf onveiliger. En u? Ik denk het ook. De Realiteit is totaal anders. Wat bedoel je? Het wordt juist veiliger in Nederland. Ja, dat is dan gevoelsmatig uh, nog niet doorgedrongen bij mij. Ik vind het ook wel onveiliger. met name omdat ook zoveel op televisie te zien is van wat er allemaal gebeurt. Ja, want u geeft net aan van uh, het is juist veiliger. Ja. Uh, ja, dat idee heb ik dus niet. En dan uh, is de vraag, hoe komt dat? Dat u dat idee niet heeft? Ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje een rare... Het kan best veiliger worden, maar het gevoel is er nog niet. Maar we hebben een minister van Veiligheid, meneer opstelte. En die hoor je dan zeggen... Elk geval is onacceptabel. Dat pikken we gewoon niet. Ik zie natuurlijk altijd uh, de feiten. Ik ben een man van de feiten. Ik regeer met feiten. Het gaat natuurlijk om uh, zware dingen. Maar gewoon een enorme impact heeft dit. Hier heel diepgaand uh, naar kijken. Hans Boutelier, bijzonder hoogleraar veiligheid en burgerschap... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat denkt u als u minister Opstelt uh, hoort praten over misdrijven? Nou, hij, hij moet natuurlijk, wanneer iets aan de hand is... dan moet hij wel met een, een beetje een resoluut antwoord komen. Maar in het algemeen vind ik soms wel dat hij een zwaardere toon aanslaat... dan eigenlijk nodig is. Eh, omdat de criminaliteitssituatie in Nederland is gewoon ongelooflijk verbeterd... in de afgelopen tien jaar... Uh, en het is eigenlijk heel raar. dat In principe zou een bewindspersoon zou zich natuurlijk ook op de borst kunnen slaan. Kijk eens wat wij gepresteerd hebben in Den Haag. En kijk eens wat ik gepresteerd heb. Er is daadwerkelijk een vermindering zoals we ons ook hadden voorgenomen. Ja, want dat voornemen, dat is ooit geformuleerd, hè? Ja, in 2002 had je de nota, kabinetsnota naar een veiliger samenleving. En het voornemen daarin was 25% reductie in een periode van zes, zeven jaar was dat, geloof ik... nou, dat is eigenlijk is dat redelijk gerealiseerd. Dus dat zou je ook uit kunnen venten. Waarom doet opstelde dat niet, denkt u? Dat is te riskant. Riskant? Het is te riskant, omdat er natuurlijk altijd incidenten zijn... of gebeurtenissen, waardoor het natuurlijk voor een politicus... moeilijk is om te zeggen, het gaat een stuk beter... terwijl mensen vaak ervaren, op sommige plaatsen... maar ook natuurlijk in de media, dat het helemaal niet zo goed gaat... Dus dat is een hele rare tegenstrijdigheid. Over het algemeen gaat het absoluut beter met de criminaliteit en de veiligheid in Nederland. Maar omdat er toch natuurlijk met enige regelmaat allerlei incidenten zijn... kan daar eigenlijk geen politiek van gemaakt worden. En is de politiek staat toch steeds in het teken van uh, het aanpakken. Terug in Vleutende Mieren, terug bij de ingang van de supermarkt. Als ik u vraag, Nederland, is het daar nou de afgelopen jaren veiliger of onveiliger geworden? Nee, wat Nee, het is onveiliger geworden. Hoe weet u dat? Hè, hoe ik dat weet? Ik lees de krant. En wat staat er in de krant? Ja, een heleboel onzin, maar ook wel veel eh, criminaliteit. En dan denkt u, het wordt onveiliger? Ja, ja, ik denk dat de overheid en de ouders de kinderen beter moeten opvoeden, samen. Maar als ik u nu vertel dat het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum... dat valt onder het ministerie van Veiligheid van minister ja. Opstelten... Ja. Een 700-pagina's stellend rapport heeft toen uitgaan, onlangs... waaruit blijkt dat Nederland juist veiliger wordt. Wat zegt u dan? Nou, ik heb het rapport niet gelezen, maar ik geloof het niet. U gelooft het niet? Nee, Ze nee. hebben al die statistieken die daarover ja, worden bijgehouden, hebben ze geteld. Als ze 700 pagina's nodig hebben om de veiligheid te bewijzen... dan is dat veel te veel. Dat moet op twee pagina's ook kunnen, denk ik. Ja geloof het nog niet, dat zei meneer in een vleut tegen Harm van Attenveld en de mevrouw die zei, het is misschien wel veiliger maar het gevoel is er nog niet en hoe komt dat, waarom zijn we angstiger dan eigenlijk nodig is, we gaan erover praten met Frans de Leeuw, is de directeur van het WODC, onderzoeksbureau van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat verantwoordelijk is voor dat hele dikke rapport wat dus niet geloofd wordt, goedemiddag meneer de Leeuw ja dat is treurig, u doet zo uw best zo'n dik rapport, en ze geloven u gewoon niet. ja, dat wil zeggen de mensen die u in de uitzending had, want er uh, zijn er zijn ook hele mooie uh, grote enquêtes van vele tienduizenden mensen die elk jaar worden herhaald. Zeg maar, dat doen wij samen met het CBS. Maar het blijkt dat dat gevoel wel degelijk 30% ongeveer veiliger is. Het gevoel, niet alleen de zeg maar, feitelijke de criminaliteit, de geregistreerde criminaliteit, maar het gevoel. En dat is gebaseerd op, op, op, op, op, op vele, vele tienduizenden gesprekken, vraaggesprekken, interviews, uh, internet enzovoort. enzovoort. Ja, maar de meerderheid heeft niet dat gevoel. Uh, de meerderheid heeft nog steeds niet het gevoel dat dit land uh, zeg maar, geheel en al veilig is. Maar zo is het ook niet natuurlijk. We hebben in het land nog steeds. Ik zal u niet uh, vermoeien met te veel zeg maar, van, die, van, die, van die cijfers. maar 700.000 uh, zeg maar, vermogensmisdrijven in de sfeer van inbraken. Ja, maar We om het hebben... nou niet al te onduidelijk te maken. want het, er gebeurt nog steeds veel Zeker? en dat is vervelend en dat is naar. maar het klopt toch ook uit uw eigen rapport dat het afneemt? Ja, absoluut. Ah, Alleen, kijk, okay. bij een, een afname... daar zei je collega Boutelier terecht iets over. Dat is, wordt gemeten. Dat wordt vanaf uh, ongeveer de jaren tachtig gemeten. En het is eerst opgelopen van de jaren tachtig... tot eind jaren negentig met ongeveer 25 procent. Het is vanaf 2002 is het ook daadwerkelijk weer omlaag gegaan. Maar zou dat goede nieuws dan niet veel meer verspreid moeten worden... door opstelte en Teven bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, dat goede nieuws kan wel verspreid worden... wordt ook wel verspreid, maar de andere kant van de medaille... en dat deed Bout al je veel te gemakkelijk over, en dit is geen methodestrijd hoor, dat natuurlijk wel die honderdduizenden inbraken en die honderdduizend zeden en geweldsmisdrijven, die zijn er natuurlijk wel nog steeds. Ja, maar wat wel opvallend is, als je bijvoorbeeld, hè, wat onze verslaggever deed in Vleuten uh, praat met mensen, dan hoor je een paar dingen van, we lezen van alles in de krant, maar ze voelen zich ook heel onveilig door ja, wat rondhangt op straat, hè, uh -huh, zoals ze het uh -huh, dan uh -huh, zien, de uh -huh. jeugd. Ja. ja Waar komt dat dan toch weer vandaan? Het is toch een gevoel dat ja, kennelijk gevoed wordt door wat mensen ze dagelijks zien. Ja, of wat ze dagelijks lezen. Of wat ze in de uh, enorme overdaten aan berichten uh, in de wereld van internet ook kunnen zien. En dan de uitvergroting. Nou, ik zeg, Er is bekend dat als mensen bepaalde problemen zien, die zijn er, dat die dan een kans hebben om aanzienlijk uitvergroot te worden. Dus wat een uitglijder in de statistiek is, is kan in een maatschappelijke omgeving meteen iets zijn alsof dat om de haverklap zich voordoet. Nee, maar en mensen willen dat, willen dat liever geloven, dat, dat het onveilig is om ze heen, dan dat het is. Dat zou kunnen, maar dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat uh, dat is ook vastgesteld in onderzoek, we eigenlijk de afgelopen tien jaar steeds minder als samenleving geaccepteerd hebben dat je met criminaliteit, met delinquentie te maken hebt. Dus mensen zijn daar ook gewoon negatiever over geworden. Gevoeliger voor. Gevoeliger, negatiever en vinden van luister, mijn dijn enzovoorts. Ha? En die, die termen die we in de jaren tachtig hadden van kleine criminaliteit, ja dat is toch een beetje verdwenen, omdat mensen dat gewoon eigenlijk niet langer pikken. Ja. U zegt, uh, het wordt ook wel uh, uitgevend dat het veiliger wordt. Nou, we hebben wel gezocht. We hebben niet heel veel of eigenlijk nauwelijks uh, uitspraken van opsteld en teven gevonden. Waarin ze dat zeggen. Wel dat het nodig is om de criminaliteit aan te pakken. En we hoorden uh, hoogleraar veiligheid mm -hmm. ook zeggen. Dat is helemaal niet aantrekkelijk voor politici. Zit daar wat in? Nou, het is niet aantrekkelijk. In de zin van, als je terug bent tot, tot zeg maar 10.000 diefstallen per jaar. Dan zou het volkomen belachelijk zijn om daar niet de loftrompet over te, zeg maar, uit te steken. Maar daar zijn we dus niet. Dat zei ik u al. Tweede reden is, het is natuurlijk uiteraard... niet alleen aan de politiek te wijten... dat wij uh, in dit land nu veiliger zijn... zowel objectief als gevoelsmatig... alhoewel niet in vleuten... Uh, dan uh, tien jaar geleden. Uh, heeft dat dan ook met de burger zelf te maken? Zeker, dat heeft zeker met de burger te maken. Nou, bijvoorbeeld omdat de burger veel meer waarde is gaan hechten... aan wat je zou kunnen noemen private beveiliging. De burger is... is, is bedoel, dat, dat de zijn mensen mevrouw... die met een honkbakknuppel door de buurt nee, wat Nee, nee, en nee, nee, nee. Private beveiliging is dat je en dat soort bedrijven. Ja, ik geloof dat die tegenwoordig wel anders heten. Dat je gewoon beter een hand en de... sluitwerk hebt. Eén van uw geïnterviewden zei het. Die zei van ja, ik voel me toch niet helemaal veilig. Dus ik doe de deur goed dicht. En dat bij, helpt? Dat helpt, zeker. Maar want, ook, het, ook het feit dat, dat mensen dus, wat ik net zei... dat zie je toch ook wel veel. Dat ze zelf gaan opletten en, en de boel in de gaten houden. En elkaar op de hoogte houden van hé, hey, ik zie iets vreemds. Uh, zeker, daar helpt de, de, de, de, de media helpen daar ook bij. En dan bedoel ik de sociale media. Je kunt dat gemakkelijk communiceren. Maar dat is overigens niet iets van de laatste paar... Maar ja, we hadden ja. vroeger al in de tijd van Kees van Koten en Wim de Bie... hadden we al de, de, de buurtwatchers de en zo. Ja. De burgerwacht. en wat iets meer zei. En de vraag is in hoeverre je daar veiliger door gaat voelen. Ja, dat is een Want hele je bent interessante... ook de hele tijd op de ja. hoogte van oh, de kant dat, is, dat is een hele interessante vraag. Kijk, uh, uh, ge geen kennis is soms een heel fijn iets. Ignorance is bless, zeggen ze wel eens in het mooie Engels. We krijgen steeds meer kennis. Die kan inderdaad ook bijdragen aan een early warning. Een signaal bij jezelf. Heb ik die deur wel goed dicht gedaan? Maar draai het even om. Stel dat je je mijn en dein open laat staan... voor iedere uh, uh, crimineel die langskomt. En u weet, een van de kernhypothesen achter criminaliteit is gelegenheid. Als de gelegenheid... Nee, nee, daar is dan, en Je bent een beetje gebouwd om in die richting dat te durven, dan ga je naar binnen. Dus bedoel, een zekere angst is helemaal niet zo slecht, is want dan let je een beetje op je spullenboel. Ja, is die afname van criminaliteit dan ook vooral daaraan te danken dat wij als burgers meer aan preventie doen, meer bijvoorbeeld dan aan het werk van de politie? Uh, het is niet of of, uh, kijk de politie is vaker aanwezig. Uh, de opsporingspercentage, dus zeg maar het aantal keer dat iemand gepakt wordt... daar bestaat ook zo'n maatschappelijk beeld van dat dat 20% is. Ja, in het gemiddelde, over het gemiddelde genomen. Maar bijvoorbeeld bij, bij, bij zedenmisdrijven uh, is dat 60%... en bij vuurwapenmisdrijven is dat 90%. Die politie is ook vaker aanwezig. Veel onderzoek laat zien dat als die aanwezig zijn... en ze, ze maken echt bewegingen, ze zitten dus niet in de auto... en maken echt bewegingen, dat heeft een dempende effect. Want je bedenkt je wel twee keer voordat je juist daar naar binnen gaat. En er is een ander, toch... en dat is wel op het konto van de politiek te schrijven... een factor die belangrijk is. Dat is, men heeft het wel nu al tien jaar volgehouden. En u weet hoe vaak... Hè, dat, dat horen we ook in veel programma's... hoe vaak de politiek wisselt. Van hoe tickets. hoe bedoelt u men heeft het tien jaar, nou ja, men jaar volgehouden? Men is in 2002 begonnen met... Uh, we moeten naar een veiliger samenleving. Dat is balken aan de één tot en met vier geweest. En dat, dat heeft is dus effect? De, juist, want vasthoudendheid is een hooggoed in de wetenschap... maar is ook een hooggoed in de politiek. Ja, is, is in het bestuur een hooggoed... Daarnaast, de politie zegt u doet het eigenlijk goed. Hè? Die, die, dat heeft ook effect. Uh, de andere partij is justitie. Er wordt ook wel gezegd, de politie draagt de zaken wel aan. Maar justitie vervolgt te weinig. Uh, ja, maar dat is ingewikkelder. Want dat komt deels omdat de politie ook zaken aandraagt... die nog niet helemaal, uh, laat ik zeggen, uh, oké okay zijn. Daar bedoel ik mee die aan alle, alle, alle, alle vereisten voldoen. En dan moet het weer terug van het, zeg maar, van, van, van het Openbaar Ministerie naar de politie. Daar wordt nu ook weer erg, erg veel werk van gemaakt. Dat is zeker een factor. Maar dat is zeker niet de allerbelangrijkste factor. We moeten ook... Een een paar kleine andere dingen niet vergeten, als ik dat mag zeggen. We hadden in, in de jaren negentien natuurlijk heroïne-junkies. Die, die, die, die, die waren veelplegers tot de veelplegersmacht. Ja, die zijn gewoon bijna allemaal uitgestorven. Er zijn nog steeds overigens wel veelplegers uiteraard. Maar dat zijn ook factoren die een beleid... Ja, die zijn eigenlijk niet beïnvloedbaar door het beleid. Want zij hebben zichzelf nou, misschien een Misschien ook wel door de gratis spuitomruil. En ja, dat soort, misschien. Maar anders waren ze op een andere manier wel... Uh, die waren verantwoordelijk voor een groot deel van het aantal inbraken. Ja, ja. Ja. Dus de politie en dat zelf opletten zijn belangrijke elementen. Goed, de, de, de, het is veiliger in ieder geval dan we denken. Er is nog wel veel criminaliteit. Maar daar uh, wordt dan ook door de politiek van gezegd dat het aangepakt moet worden. Dank voor deze uitleg van de cijfers. Uh, Frans Leeuw, directeur van het WODC. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Bij de Euroborg, dat is het stadion van FC Groningen, daar installeren ze vanmiddag honderden zonnepanelen. En dat moet dan het eerste voetbalstadion worden met een compleet zonnepanelen dak. Nou, bij de Euroborg staat nos verslaggever Jeroen Schatijzer. Jeroen, waarom willen ze dat zo graag daar? Nou, die voetbalclub hier, FC Groningen, die heeft uh, grote, groene en duurzame ambities. En aangezien ze als hoogsponsor recent hebben, nou ja, 1 en 1 is 2. Dus uh, ze dachten van laten wij nou eens als eerste stadion in dit land, nog voor de Amsterdam Arena. Ja, precies. Die ja, want... Dergelijke plannen ook bekend maakten. Maar in Groningen dachten, hoge 7. Dat gaan wij eerder doen. En zometeen worden de eerste 500 zonnepanelen hier geplaatst. En in een later stadium komen er nog eens 600. Nou ja, ja, dan heb je hier een enorme zonnecentrale. Ja, ja maar toch om even dat wedstrijdje Groningen-Amsterdam vol te houden... er komen de er 4200 straks op de arena. Ja. Dus ja, dat zijn er dan toch nog wel ja. wat minder. Maar ze nou dachten ja, dan dat, zijn we in ieder geval de eerste. Ja, ja, ja dat stadion is wat groter. Hè? Maar uh, ze zijn hier natuurlijk apetrots dat ze als uh, FC Groningen... toch uh, de eerste club zijn en ze hopen dat alle andere... Uh, voetbalclubs in Nederland met grote stadions uh, ook uh, voor zonnepanelen ja. gaan kiezen. Ja, zeg en Jeroen, hoe ziet dat er nu uit? Uh, zijn allemaal mannetjes op het dak daar met die panelen of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, precies. Uh, alle houders die zijn al uh, geplaatst. En uh, nou, hier liggen die hele stapels uh, met zonnepanelen en die gaan zo meteen uh, allemaal gemonteerd worden. Ze hebben natuurlijk uh, de nodige pers uitgenodigd. Dus hier, uh, op het dak, ik liep straks op een deel en toen werd ik daar gelijk weggeroepen zeker een zwakke plek. Maar goed, ik sta nu op een rij met regels, dus uh, ik hoop dat ik straks weer heel uh, naar beneden kan. Ja, het staat namelijk niet zo goed hè, als er NOS-verslaggevers uh, van de dak vallen terwijl ze met iets leuks bezig zijn daar. Jeroen, het, het kost natuurlijk het een en ander uh, en ze denken dat het genoeg gaat opleveren? Ja, ik dacht van nou, FC Groningen en Essent, die hebben geld zat hè, en die betalen dat zelf, maar uh, zo is het niet. Uh, ze hebben particulieren gezocht die wilden willen investeren in zonnepanelen en er zijn inmiddels al Zo'n 500 panelen verkocht aan particulieren. Uh, die hebben daar 500 euro voor betaald. En, en wordt beloofd dat ze de komende 20 jaar... een jaarlijks uh, rendement krijgen van 2,5 tot 4,5 procent. Kijk aan. Nou, dus laten we hopen ja. dat dat uitkomt. Goed. Uh, het is een, een bedrijvengemiddag daar bij de Euroborg in Groningen. Dankjewel, Jeroens wel, Jeroen Schutijzer. Dank je. is... Dus Onacceptabel dat er meer treinen met gevaarlijke stoffen door Brabant gaan rijden. Dat stelt de wethouder van Tilburg namens de Brabantsteden. De VVD gaat Kamervragen stellen. De toename is een gevolg van de werkzaamheden aan de Betuwelijn in Duitsland... waardoor deze vanaf 2015 zeven jaar lang grotendeels dichtgaat. Het alternatief is dat die treinen weer de Brabantroute gaan nemen. Zoals voor de aanleg van de Betuwelijn. En die werd nou juist aangelegd om dit soort hoogrisico-treinen... bij die Brabantse steden weg te houden. Bij ons Vincent van der Vlies, expert veiligheid bij Adviesbureau Arcades. Welkom. Ja, goedemiddag. Dankjewel. In hoeverre is het uh, ja, dus een terugkeer van die treinen met gevaarlijke stoffen in Brabant? Nou, in zoverre een terugkeer. Op dit moment rijden er ook gewoon treinen nog steeds door de Brabantse gemeente heen. Um, maar het kan wel zijn. onlangs dat een, die Betuwelijn. Onlangs die Betuwelijn, ja. Uh, omdat het gewoon af en toe logistiek ook gewoon beter is, maar het um, wil niet zeggen dat het de situatie daar op dit moment natuurlijk onveilig is, want uh, het logistiek gezien is het gewoon een heel erg veilige modaliteit. En, veilige modaliteit? Uh, ja, je, je hebt natuurlijk ook je zou ook over de weg of over het water kunnen vervoeren, zijn ook heel veilig, maar spoor is wat dat betreft uh, qua vervoer van gevaarlijke stoffen nog steeds gewoon een van de veiligste, al dan niet de veiligste in Nederland. Ja, maar nou gaat die betuwelijn dicht, dus dan zal het aantal treinen met gevaarlijke stoffen toch toenemen of niet? Nou, toenemen, het zou kunnen dat er inderdaad iets meer zou, zullen zijn dan op dit moment het geval is. Maar uh, 1 juli van dit jaar treedt nieuwe wetgeving uh, in, uh, namelijk de wet basisnet. En daarin zijn ook risicoplafonds vastgelegd. En uh, daar moet iedereen zich ook gaan houden. Waarom natuurlijk ook gewoon de overheid zelf. En ik ga er ook gewoon vanuit dat dat gaat gebeuren. Nou hadden we het net in het gesprek met de meneer van het WODC over gevoelens van onveiligheid. En we merken al meteen, hè, dat in, in Tilburg staan ze al meteen op de banken van ho, uh, dit moeten we niet hebben op deze manier. Uh, er kunnen allemaal regels en, en afspraken zijn, maar dat, dat mensen te denken van wat gebeurt er nu, daar komen die treinen weer... Dat moet u zich toch kunnen voorstellen. Nee, dat kan ik me zeker voorstellen. Um, maar ook om een klein beetje een perspectief te plaatsen. Ik woon zelf in Utrecht ook vlakbij een, een, een, een transportas met gevaarlijke stoffen. En om heel eerlijk te zijn. Ik wist het ook niet tot een jaar dat ik uh, het huis had gekocht. En dat ik ook eens af kijk. En toen zag ik ook van nou daar gaan eigenlijk best wel veel treinen overheen. Omweten dat het is een zegen, worden we net. Ja. Nou nee, niet zozeer omweten oh. het is een zegen, Maar het is gewoon niet iets om je direct heel erg veel zorgen over te maken. Het is een heel erg veilige modaliteit. Um, maar veiligheid en zekerheid zijn wel twee verschillende dingen. Dus dat wil niet zeggen dat ondanks dat het heel erg veilig is, dat er nooit iets zal gaan gebeuren. Want ja, helaas, dat kan nog altijd wel, maar die Wat kans dan, is wel heel erg kan er gebeuren? Um, nou goed, stel dat er een keertje echt een, een, iets groots gebeurt. Ik bedoel vooropgesteld, niet elke uh, botsing of ontsporing wil natuurlijk gelijk zeggen dat er talloze slachtoffers vallen. Maar echt de, de echte worst case scenario, ja, daar kan er gewoon echt wel het een en ander gebeuren met uh, grote uh, uh, ontploffingen bijvoorbeeld. En over wat voor gevaarlijke stoffen hebben we? Het? Dan hebben we het bijvoorbeeld over LPG. Uh, LPG dat is uh, qua uh, ja, vernietigend potentieel, maar dan toch maar even heel populair uit te drukken. Is dat gewoon een heel erg uh, gevaarlijke stof. We gebruiken het allemaal en we gaan ook zeker niet stoppen met het gebruik van, denk ik zo. Um, dus dat is wel een risico... wat er ook gewoon bij de samenleving hoort. En nogmaals, het is niet zo... dat uh, als er iets mee zou gebeuren, dat gelijk iedereen uh, dood neervalt. natuurlijk. Nee, het is, je hebt heel veel verschillende scenario's. En het echt het allerergste scenario is, die kans is zo ongelooflijk klein... Um, dat het gelukkig in Nederland nog nooit is voorgekomen. Maar LPG is dan één van die stoffen? En, ja. en verder? Nou, gewoon benzine bijvoorbeeld. En uh, wat natuurlijk niet zo is, is dat uh, wat je vaak natuurlijk, ziet in Hollywoodfilms... als er een keertje een actiescène is en dan gaat een auto door een tankauto... heen met benzine dat er gelijk grote explosies zijn. Een knal. Exact, ja. maar dat is, uh, ja, ik wil niet zeggen helaas... maar om het uh, een beetje een perspectief te plaatsen... dat is niet mogelijk gewoon. Dus dat zal niet zo in 1, 2, 3 gebeuren. Wat daar bijvoorbeeld een scenario is... dat er gewoon een grote brand ontstaat. Um, maar ja, dan heb je het over een grote brand. En dat is iets anders dan grote explosies. Maar, ja, maar als je door de steden rijdt, die trein... en het is midden in de stad... is het toch nog wel een groot verschil. Een grote brand of buiten of binnen de stad. Ja, nee, dat klopt. Dat is zeer zeker een groot verschil. Maar nogmaals, die kans is echt... Nou, minimaal. Ja. U zegt in Nederland gebeurt dat, of is dat niet gebeurd. Maar gezet nog in België met een trein die net daarvoor nog in Nederland reed, toch? Ja, dat klopt, ja. ja. Wat daar precies aan de hand is, dat is nog steeds niet duidelijk. Daar worden nog steeds onderzoeken naar gedaan. Dat vind ik zelf ook heel jammer. Want ik wil natuurlijk ook graag weten wat er precies gebeurt. Zo ook uh, om mijn eigen kennis te vergroten. Um, maar ja, daar is inderdaad iets gebeurd. En uh, we weten nog niet precies wat. Uh, maar er is één slachtoffergeval. En dat is ja, op een, voor ons uh, vakgebied een vrij atypische plek. Want dat is best wel ver van het ongeval. Ongeveer uh, anderhalf kilometer er vandaag. Gedaan, omdat het via het riolering uh, verplaatst is. En daar zijn we ook bij arcades dus nu ook mee bezig. Met onderzoek van goh, hoe kan dat nou dat zulke stoffen zich via het riool gaan verspreiden. En uh, dat daar toch dan een slachtoffer bij valt. Ja, want u doet dan zo'n ongeluk uh, zeg maar op schaal na? Of hoe oh, u nee, dat dan nee, nee, nee. We gaan zeker geen ongelukken na nee, nabootsen. Nee, nee, nee, we kijken bijvoorbeeld gewoon. Uh, we weten heel veel over uh, gevaarlijke stoffen bij arcades. Dus we weten heel veel ook bij de rioleringen. Uh, over de rioleringen bij arcades. En dat hebben die, die informatie die zijn we aan het combineren. Zijn we wel wat proeven aan het doen met hoe bijvoorbeeld uh, riolenstroom. En gewoon hoe die, hoe, die, hoe die in elkaar steken en waar het dan bijvoorbeeld uitkomt. En dan met, op basis van onze kennis over gevaarlijke stoffen combineren we dat dan. Om dan te kijken van ja goed het zou inderdaad daar en daar kunnen, naartoe kunnen verplaatsen. En dan kun je misschien daar heel erg strategisch afsluiters plaatsen. Waardoor het voor de veiligheid voor de bepaalde gemeenten bijvoorbeeld een stuk beter is. Met vrij simpele maatregelen. Maar, maar zou, dat, zou die gemeente dat nu dus moeten gaan doen? Nu die treinen daar misschien toch weer gaan rijden? Dus... Nou ik zou zeker, sowieso zou ik dat soort onderzoeken zeker laten uitvoeren. Ik bedoel het is. Dus iets waarop je in ieder geval op een vrij simpele manier, voordat iets gebeurt, nog zou kunnen zeggen van uh, dit kunnen we doen om de veiligheid te vergroten. Hartstikke belangrijk natuurlijk. Rampenplannen um, aanpassen? Wellicht, dat zou daar op basis daarvan kunnen gebeuren inderdaad. Zodat je nog beter voorbereid bent op een grote ongeval. En dat je in ieder geval kan zorgen dat ook op plaatsen waar je niet eentje die aan zou denken. En dat dat ook veiliger wordt voor je, voor je bevolking. Het gaat zeven jaar duren, horen wij, eh, omdat er zeven jaar aan die Betuwelijn in Duitsland gewerkt wordt. Voor de veiligheid, begrijp ik van u, was die Betuwelijn eigenlijk niet nodig. Want zo onveilig was het helemaal niet. Nou, het is, de beterroute is sowieso intensiek veiliger dan het vervoer over uh, door de steden. Want sowieso uh, bij de Betuwelheid heb je niet zoveel grote steden erlangs liggen. Je hebt heel veel maatregelen die ook aan het spoor zijn getroffen daar om het uh, nog veiliger te maken. Um, en dat, dat maakt gewoon dat de beterroute gewoon veel slimmer is. en ook gewoon Het is natuurlijk ook een redelijk directe lijn ook naar Duitsland. Dus daar dus Logistiek gezien ook veel interessanter. En dat maakt een groot verschil met, uh, ten opzichte van de, uh, de Brabantroute bijvoorbeeld. Maar ja, nogmaals, het wil niet zeggen dat, uh, dat we in Brabant nu moeten gaan vrezen voor ons leven. Dat, dat, maar dat wil een ik zeker klein niet beetje mee. voorbereiden, dat is niet verkeerd. Dat kan, nooit verkeerd. Dat kan nee. zeker nooit kwaad. Ja, wat gaan ze in Duitsland eigenlijk doen aan het spoor? Ja, ze gaan het uh, verbreden van twee naar drie, uh, heb ik begrepen. En uh, ook niet zonder reden. Ik ben toevallig uh, in uh, mei of juni zelf ook over de beterroute heen gegaan met een uh, trein richting Duitsland. Om eens te kijken hoe dat dan aan toe gaat. En dan kom je in Nederland, zit je echt op een mooi spoor, allerlei mooie veiligheidsmaatregelen. En dan kom je Duitsland de grens over. En dan opeens heb je te maken met uh, uh, spoorwegovergangetjes en trekkers die staan te wachten tot de trein er voorbij gaat. En dat hebben we in Nederland gelukkig niet. Dus ook een beetje om in perspectief te plaatsen dat we in Nederland wel echt heel erg veel doen. Ook vanuit het ministerie van uh, Infrastructuur en Milieu gezien om de veiligheid gewoon op het spoor heel erg hoog te houden. En um, ja, dat is ook alleen maar goed natuurlijk. Ja, en als het in Duitsland klaar is, dan gaan er hier nog minder treinen door de steden. Als het goed is wel, ja, dat zeer zeker. Ja. Okay. Vincent van der Vlies, expert veiligheid bij adviesbureau Arcades. Dank voor deze uitleg. Zo direct gaan we kijken in de koelkast van Harpiste Lavinia Meijer. Dan probeer ik ook echt twee uur van tevoren niet meer te eten. En dan neem ik eigenlijk altijd standaard een banaan mee. Meer zo direct over die koelkast na het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Dit is Radio 1.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 De JSF mag kernwapens aan boord hebben... schrijven de ministers Hennis en Timmermans aan de Tweede Kamer. Vorig jaar werd een motie aangenomen... waarin stond dat de straaljager geen nucleaire taken mag hebben. Maar de ministers zeggen dat ze zich daar niet aan kunnen houden... omdat Nederland voorlopig in NAVO-verband nog een kernwapentaak heeft. En er zijn nog maar weinig boetes geïnd bij Bulgaren... vanwege fraude met toeslagen. Van de 805 boetes zijn er tot nu 55 betaald, zegt staatssecretaris Wekers. Volgens hem kunnen veel boetes niet worden verstuurd... omdat van honderden Bulgaren het adres niet bekend is. Dat waren Verkeersinformatie bij de ANWB René Basset. Ja, ik denk, zeg het maar even René. Ja, heel fijn. Een aanrijding op de A12... zorgt voor de enige file in Nederland op dit moment. Van Arnhem naar Duitsland. Tussen Duiven en Zevenaar, drie kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mon en Susanne Bosman. Juist is tijdens het Vraaguur in de Tweede Kamer gedebatteerd... over de Nederlandse delegatie die naar Sochi gaat. Ja, veel politieke partijen vinden die delegatie veel te zwaar. In Den Haag, Joost Vullings, uh, wordt de delegatie Joost nu aangepast? Wordt die wat minder zwaar gemaakt? Nee, nee dat is nee, premier niet? Rutte niet van, niet van plan. Het, moet sowieso, het viel sowieso op uh, in dit vraaguurtje dat zijn antwoorden... waren allemaal heel kort en afgemeten. Hij had volgens mij niet echt heel veel zin om hier veel woorden aan vuil te maken. Dus hij snapt het wel. Ja, hij, hij, hij snapt de kritiek wel, maar hij heeft geen zin om, om, om het te veranderen. Ja, nou is er ook gesproken de laatste dagen, sinds het weekend al eigenlijk... over een verband, Joost, tussen de zwaarte van de delegatie... en het vrijlaten van de mensen van Greenpeace. Is daar nog over gesproken vanmiddag? Ja, daar kreeg hij ook vragen. Ook, ook weer hele korte antwoorden. Hij zegt, daar is geen enkel verband tussen. Uh, er is natuurlijk altijd gezegd van... Ja, dat, dat, dat telefoongesprek wat heeft plaatsgevonden tussen premier Rutte en Poetin... daar is niet gesproken over Sochi. Maar nu is natuurlijk ook gevraagd... Ja, maar dat kan natuurlijk ook op andere niveaus over gesproken zijn. Uh, door noemen we wat, onze minister van Buitenlandse Zaken... Frans Timmermans of de ambtenaren. Maar Rutte hield volder is met niemand, dus geen enkele Nederlander. Uh, die hier iets te he, voorstelt. Uh, gesproken over Sortie in de delegatie met, met Rusland. Joost veel politieke partijen, vinden die delegatie te zwaar, maar hoeveel? Ja, nou ja, dat, uh, niet alle partijen zijn aan het woord geweest. Het is dus in het, het vragenuur. Maar goed, uh, het CDA had vooral vragen over: is er dus een verband tussen het vrijlaten van die Greenpeace-actievoerders en uh, uh, de delegatie? Maar in ieder geval D66, uh, SP, Partij voor de Dieren. Dat waren allemaal partijen die zich wel uh, geroerd hebben in dit korte debatje. En uh, ja, als het erin had gelegen, was, het, uh, was de delegatie wat kleiner geworden. Maar nou zei je net dat Rutte dan zo'n heel afgemeten antwoord geeft. Ik kan me voorstellen dat ze zich daar wel aan ergeren. Ja, maar ja, kijk, aan de andere kant, hij. Uh, het, het zijn wel eerlijke antwoorden. Hij praat er ook niet omheen. Als je een vraag stelt en het antwoord is nee. Um ja, helder, dan kan je het niet krijgen. Dus wat dat betreft... Uh, maar goed, uiteindelijk... Uh, want Sjoerd Sjoerdsma van D66... die kondigde dus aan van... Uh, ik stel nu vragen in het vragenuur... maar wat mij betreft komt er nog een groter debat over. Uh, en toen was hij was uitgesproken... kwam Michiel Servaas van de Partij van de Arbeid. Uh, uh, die kwam even naar de interruptiemicrofoon. En ja, in de coalitie hebben ze natuurlijk helemaal geen zin in een groot debat. Dus die ja, kwam gelijk met een concreet voorstel... en er kwam gelijk een toezegging van Rutte op. En dat houdt in uh, ja, de PvdA... Zegt, als wij dan met de hoogste delegatie gaan, dan vinden wij dat je dan ook op het hoogste niveau moet praten over homorechten. Kortom, eh, ja, premier Rutte moet een gesprek zien te regelen met, met Poetin of de eh, Russische premier Medvedev om te praten over de mensenrechten situatie. En eh, Rutte heeft toegezegd dat hij een poging gaat wagen. Hij is natuurlijk afhankelijk van ook wat, wat Rusland wil. En daarmee lijkt vooralsnog eh, de kou uit de lucht. Oké, okay, en de Kamer neemt daar genoeg mee. Nou ja, ze Gaat moeten wel de... het VVD en Partij ja. van de Arbeid steunen, natuurlijk het, het kabinetsbesluit. Dus ja, de andere partijen willen nog steeds wel dat die delegatie kleiner wordt, maar hebben nou eenmaal niet de meerderheid. Oké, okay, NOS-verslaggever Joost van Links in Den Haag, dankjewel. that our En Egyptenaren mogen vandaag en morgen stemmen over een nieuwe grondwet. In de promotekst voor de grondwet staat dat het land voortbouwt... aan een democratisch modern land met een civiele regering. Of dat ook zo is, daarover gaan we het hebben. Met Europarlementariër van D66, Marietje Schaken. Goedemiddag, mevrouw Schaken. Goedemiddag. U bent daar vaak geweest. Wanneer was u er voor het laatst? Uh, afgelopen zomer was ik er voor het laatst, samen met commissaris Kroes afgelopen zomer. Uh, u heeft daar ook contact he, met mensen die al eerder op dat uh, Tahrirplein demonstreerden. Ja, zeker. Ik, heb, ik blijf contact houden met zoveel mogelijk mensen in Egypte. Uh, en inderdaad, de jonge generatie die politiek actief is, uh, blijft uh, ondanks alle uitdagingen doorvechten. Maar makkelijk hebben ze het niet. Nee. En we bellen met de Nederlandse Jos Hulsker, die ook de Egyptische nationaliteit heeft en dus vandaag haar stem heeft uitgebracht. Goedemiddag, mevrouw Hulsker. Ja, Goedemiddag. Hoe ging dat stemmen? Uh, perfect. Uh, lange rijen, hele lange rij. Voornamelijk waren dat uh, vrouwen. Uh, veel langere rijen vrouwen dan mannen. En uh, ik heb ongeveer anderhalf uur gewacht en toen mocht ik mijn stem uitbrengen. En heeft u voor of tegen die nieuwe grondwet gestemd? Ik heb voor de nieuwe grondwet gestemd. Want. Want uh, er zijn heel veel voordelen in de nieuwe grondwet. Er zijn nieuwe artikelen bijgevoegd waarin uh, de rechten van de vrouwen, uh, onder andere het, uh, de rechten van de kinderen, uh, de vrijheid van godsdienst, uh, om maar een paar dingen op te noemen. En al die vrouwen die daar met u in de rij stonden, die u om u heen zag, die hebben waarschijnlijk dan ook daarvoor gestemd? Allemaal, allemaal. Ja. Iedereen die ik om me heen sprak. Die heeft daarvoor gestemd. Ik, ik denk ook dat uh, de uitslag zal zijn dat 90% uh, gekozen heeft voor, voor deze grondwet. En, en, en de opkomst? Want u zegt het was er al heel druk. Hebt uh, u daar ik een ben, idee van? Ik, ik moest in drie verschillende uh, stembureaus zijn, vanwege andere familieleden die met mij waren. Uh, bij de eerste was dus een hele lange rij. Uh, de tweede was. Uh, ...alleen voor mannen en dat was redelijk kort. Dat was um, binnen een kwartier gebeurd. En de laatste, dat was voor de universiteit van de uh, arbeiders... ...in uh, Medina Nas, een naser En daar stond zo'n ongelofelijke rij... ...dat die mensen besloten hebben dat ze morgen terugkomen. Want ik denk dat die mensen daar tot negen uur vanavond al zullen staan. Betekent dat dat, ja, dat men hier eigenlijk wel op staat te wachten? Is dat uw indruk? Ja, heb ik absoluut de indruk. De mensen zijn echt hier op bezoek naar een, een, een, een nieuw begin. De bladzijden Morsi uh, uh, omslaan en een nieuw begin. Daar ja. zijn ze absoluut naartoe. En ze waren niet bang, want er was wel weer sprake van uh, bomaanslagen onder andere, toch? Vandaag. Ja, ja, ja, dat is onder andere vanochtend al geweest. Er zijn al verschillende uh, aanslagen geweest. Ook door moslimbroederschap op uh, stembureaus. Uh, ja, die mensen zijn gearresteerd. Er zijn helaas ook vier doden uh, te betreuren. En uh, ja, dat is uh, dat is toch wel heel erg jammer. Franschaal... Maar nogmaals, ja? de mensen die komen ondanks alle uh, waarschuwingen. We gaan ze gewoon toch de straat op en ze gaan stemmen. Ja, Zij willen dit gewoon hebben. Ja, dat ja. is duidelijk. Ik, ik, ik zoek contact met mevrouw Schaken van D66, de Europarlementariër. U hoort het verhaal van mevrouw Hulsker hier. Uh, ja, hoe, wat vindt u daarvan als u dit zo hoort? Al die mensen, vooral die vrouwen die heel graag voor, voor het referendum stemmen. Voor de grondwet. Ja, het is natuurlijk mooi om, om live anekdotes van de straten van Cairo te horen op zo'n belangrijke dag. Maar uh, het is altijd uh, ja, weinig wat je zo kan zien bij enkele stembureaus. En het is belangrijk wat het totaalplaatje is. Althans, uh, met die afstand ja. kijk ik ernaar hier vanuit het Europees parlement. En ik vind het jammer dat er geen uh, Europese of internationale waarnemers zijn uitgenodigd. Dat zou toch ook een heel groot signaal van vertrouwen zijn. Ja, nou, en mijn informatie waren er wel Europese waarnemers uitgenodigd. Hebt u ze gezien? Mevrouw Juske? Nee, ik heb ze niet gezien. Nee, ik heb ze persoonlijk niet gezien. Ja, maar u en mevrouw, goed, Maar ze zijn ook niet uitgenodigd? Precies, en ik denk dat het belangrijk is om, om straks het totaalplaatje te bekijken. Um, er wordt ja. veel uh, reclame gemaakt om voor deze amendementen te stemmen. Het is lastiger om, om kritisch ja. te zijn. En het leger oefent natuurlijk ja. grote druk uit, ook op de vrijheden van mensen. Dus er zijn best uh, veel punten van zorg nog vanuit, uh, vanuit ons over Egypte. Maar we zien inhoudelijk uh, in deze amendementen ook een aantal uh, vooruit. Uh, vooruitstrevende ideeën vergeleken bij de huidige grondwet. En dat zijn de zo dingen zoals ik belangrijk... zo Hulsker aangaf... als het gaat om, om rechten voor vrouwen bijvoorbeeld? Ja, en minder ja, beïnvloeding door religieuze instellingen. Oude. Dat is belangrijk, ja. maar ook wat technischer. Er, er zijn wat oude wetten waarbij uh, de helft van het parlement... nog uit arbeiders en boeren zou moeten bestaan. Nou, Dat quote yes. hoeft ook niet meer gehaald te worden. Dat, uh, dat maar zijn waar niks positieve aan gedaan dingen, wordt, mevrouw Schaken. Maar waar maakt u zich dan zorgen over? Nou, ik maak me er zorgen over dat de macht van het leger eigenlijk niet, niet onder de loep wordt genomen. En dat met name militaire rechtbanken uh, nog steeds burgers blijven berechten. Dat is echt een groot probleem wat we, uh, wat we de afgelopen jaren in, in werking hebben gezien. Um, en uh, ja, waar onder het mom van nationale veiligheid nog steeds ontzettend veel mogelijk blijft. Dus he, vrije meningsuiting tenzij de nationale veiligheid in het gedrang komt. Uh, demonstratierecht prima tenzij de nationale veiligheid in het gedrang komt. En we hebben overal gezien door de hele Arabische wereld, maar zeer zeker ook in Egypte, <tus> hoe dan... Uh, welke machthebbers er ook aan de macht waren... Uh, die deze nationale veiligheidsargumenten um, uh, gebruikten... om eigenlijk willekeurig hun opponenten op te pakken. En uh, nog steeds zitten er jongere activisten, journalisten gevangen. Um, enkele daarvan ken ik persoonlijk. Het zijn, uh, zijn uh, jongens die... Uh, onder elk van de afgelopen regeringen uh, gevangen hebben gezeten. Dus er is nog steeds angst in Egypte voor mensen die zich uh, vrij uiten... die uh, meer democratie willen uh, en mensen die het leger bekritiseren. En zolang dat uh, niet ook een vrijheid is die gegarandeerd is... maak ik me zorgen over hoe inclusief deze uh, voorgestelde veranderingen... aan de grondwet van Egypte eigenlijk zijn. Wat kunt u daar vanuit Europa aan bijdragen? Wat, wat, wat kan uw rol daarin zijn? Nou, wij, wij hebben de afgelopen jaren uh, advies aangeboden over hoe je de samenleving in Egypte democratischer kan maken. Uh, daar is uh, niet altijd even enthousiast op gereageerd. Uh, en ook zijn er hulppakketten, bijvoorbeeld uh, leningen, maar ook uh, financiële steun. Miljarden. Uh, die Egypte he? hard ja. nodig heeft. Ja, die Egypte hard nodig heeft, maar waar de voorwaarden op het gebied van transparantie en stabiliteit niet gehaald zijn. Dus op dit moment zijn betrekkingen tussen Europa en Egypte eigenlijk op een laag pitje. De financiële steun is de facto bevroren. En de gesprekken uh, zijn niet makkelijk. Ik, ik noemde al dat er geen waarnemers zijn. Maar goed, wij blijven uh, betrokken omdat het met name richting de bevolking van Egypte heel erg belangrijk is. Dat de EU laat zien dat we hen niet vergeten. En dat hun rechten en vrijheden, maar ook kansen voor een hele jonge uh, bevolking ontzettend belangrijk zijn. Maar vindt u dan uh, om die bevolking te steunen dat die financiële steun weer hervat zou moeten worden? Nou, er zijn duidelijke voorwaarden aan verbonden. Ik denk dat je nooit alleen maar in termen van uh, het geld alleen moet praten. Want als dat verdwijnt in corrupte zakken van uh, officials... dan is niemand daarbij gebaat. En dat is in het verleden helaas wel gebeurd. Um, maar het is op zich, denk ik, goed als er ruimte zou zijn voor onderwijsprogramma's, um, vrouwen- of mensenrechtenprogramma's uh, in Egypte. En uh, op dit moment is dat ook helaas heel beperkt mogelijk. Ja, mevrouw uh, Hulsker in, uh, in Egypte. U, u hoort ja. dat uh, ja. he, mevrouw Schaken zich vanuit Straatsburg zorgen maakt... Over, uh, over de democratie en de macht van het leger en dat soort dingen. Uh, hoe ervaart u ja. dat? merk dat uh, de mensen vinden eigenlijk alles niet zo belangrijk. Het eerste wat de mensen hier willen is gewoon stabiliteit, veiligheid. En dat en het dan wat minder democratisch die dat is? Kunnen garanderen, ja, maar de enige die dat kunnen garanderen is het leger. Dus zij kiezen voor het leger. Vandaag ook de, de, de stap naar het referendum, de, de enorme opkomst, is meer een, een bewijs dat de mensen zeggen, wij staan achter het leger, wij staan achter de legerleiding en wij staan. Wij zijn tegen de moslimboedenschap. En dat is ook een heel belangrijk punt. En dat is, mevrouw Schaken, in en... Straatsburg toch ook een realiteit. Dat mensen er zo ja, naar ja. kijken. Nou, daar. we moeten dat... Nee, maar we moeten dat nog zien. Kijk, uh, ik vind het heel belangrijk dat Egyptenaren zelf... hun lot en hun toekomst in eigen hand kunnen nemen. Maar op het moment dat het heel moeilijk wordt... om je uit te spreken tegen deze amendementen op het referendum... op het moment dat de moslimbroederschap verboden is... op het moment dat journalisten van Al Jazeera gevangen zitten... zijn er gewoon grote problemen, ook als het gaat om open zijn... over wat mensen wel en niet willen. En ik heb in Egypte toch ook gezien dat er heel erg sprake is... van uh, uh, ja, grote emoties, uh, min of meer dagkoersen... van wat het beste uh, zou zijn. Want niet lang geleden stemden een heleboel mensen... juist weer voor die moslimbroederschap... Uh, en uh, tegen Mubarak en, uh, uh, en de zijnen. En nou, nu is het tij deels gekeerd, maar er zijn er ook veel maatregelen van bovenaf opgelegd... waardoor niet iedereen meer mee kan doen aan het politieke proces. Dus um, wat de einduitslag zal zijn, uh, ook van dit referendum... en van hoeveel waarde uh, mensen hechten aan het leger... is denk ik uh, nog niet duidelijk. Want uh, zolang er journalisten en jongere activisten gevangen zitten... denk ik dat elke Egyptenaar te vrezen heeft van een autoritair bewind. Zelfs als er ook verbeteringen zijn. En ook... Dat geldt ook voor u, mevrouw Hilsker. Ja, zoals ze het zegt. Ja, maar u wat zegt... Hoort je mij? Ja, ja zeker. Ja. Ja, nee, maar u ja. zegt, als, als wij het rustig hebben, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Nee, niet ik. De Egyptenaren. De Egyptenaren die zeggen... Als het, eerst, het eerste wat terug moet komen is stabiliteit en veiligheid. Want dat is de afgelopen drie jaar weer heel, heel erg ver te zoeken. Dus daar kiezen ze voor. En de enige die nogmaals dat kan garanderen, dat is het leger. En, mevrouw en dat de maatregelen hier genomen worden uh, daarvoor. Ik wilde nog één kant in de rekening yeah. zetten bij de militaire rechtsbanken. Uh, uh, er is nu in de nieuwe grondwet een artikel gekomen... dat mensen niet meer voor een militaire rechtbank kunnen worden uh, beoordeeld. Behalve als zij aanslagen hebben gepleegd op militair en op militair terrein. Dan kunnen ze alleen op, uh, door een militaire rechtbank... Uh, uh, worden. aangepakt en... worden. Ja. Uh, nog één vraag aan mevrouw Schaken, want er staan natuurlijk wel... parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen gepland. Verandert dat iets uh, in uw visie? Nou, die zijn sowieso uh... heel belangrijk. Parlementsverkiezingen in de eerste plaats, uh, omdat daarmee mensen... hun eigen vertegenwoordigers kunnen kiezen. Uh, maar het zal ook dan weer belangrijk zijn hoe inclusief die zijn... wie er mee kunnen doen of de omstandigheden vooraf... en tijdens die verkiezingen vrij en eerlijk zijn... En uh, hopelijk kunnen internationale waarnemers kijken of dat het geval zal zijn. Hm. Maar uh, de tekenen zijn niet zozeer positief wat dat betreft. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. En Jos Hulske, beide dank voor uh, jullie reacties op de nieuwe grondwet en het referendum in Egypte.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 With my wonderlust, I'm searching for greatness I smell it on my face I wanna to bathe and crave my swim The length of the Milky okay Way I want to be brilliant I want to be sweet I wanna kiss the astronauts When they salute to me Me, me, me I got my signals crossed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 Sinds twee jaar bestaan ze niet meer. Maar we hebben de plaatjes nog. Wanderlast was dit. Tijd nu voor de koelkast. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Welke geheime herbergen, Groentela en Vriesvak? Open uw koelkast en vertel me wie u bent. Deze week de koelkast van... Lavinia Meijer, haar Nou, oh, dit is het. Nou, die is uh, vrij leeg. Ja, er zit er niet zo heel veel in. Um, dit is dan echt zo'n zo periode dat ik uh, me er eigenlijk niet zoveel mee bezighoud met wat ik uh, ga eten. Soms kan ik heel erg uh, vooruit plannen een week en dan, uh, dan weet ik echt precies wat ik ga eten op welke dag. Maar het is nu ook een hele drukke periode met concerten. En, um, Zorg je wel een beetje goed voor jezelf? <lacht> nou, dat zegt mijn moeder ook al. Of dat vraagt ze ook vaak. Ja, ik probeer wel gezond te eten... hoewel ik zelf ook me af en toe op trap dat dat niet, niet zo is. Als ik naar een concert ga, kan ik vaak ook daar wat eten... of, of krijg ik wat te eten. Dus dat is een luxe dat ik dan niet hoef na te denken wat het gaat worden... En uh, andere keren wordt het ook gewoon echt iets uit de, uit de diepvries pakken... en uh, pizza in de oven uh, doen of een soep uh, uit een pakje warm maken. Af en toe ben ik ook uh, heel erg bewust bezig. Dan ga ik naar de biologische winkel hier in de stad. Ja, en ik zie je biologische magere yoghurt staan. Ja, en uh, ook hummus. En echt een enorme fles tabasco. Ik heb <lacht> nog nooit zo'n grote fles gezien. Ja, klopt. Ik heb ook wel een beetje van mijn man geleerd... Uh, want hij is Amerikaans dan. En hij heeft... Ook met Mexicaans eten kennis laten maken. Dus je hebt Koreaanse roots, maar ik zie niks Koreaans in de koelkast. Klopt, ik heb één keer heb ik. Kimchi gemaakt zelf. Uh, dat is uh, typisch Koreaans gerecht. Met heel veel pepers, heel veel knoflook. En uh, de hele koek stond stonk daar ook naar. Want ik had het er niet zo heel goed afgesloten. Op zich vind ik koken wel heel erg leuk. Maar vind je het uh, soms wel eens eng met je vingers? Want ik kan me voorstellen dat je, je vingers... Zijn ze verzekerd? Uh, nee, mijn vingers zijn niet verzekerd. Nee, Ik heb zelf zoiets van, ja, ik wil ook leven. Ik wil eigenlijk alles kunnen doen. Maar uh, uiteraard moet ik wel mijn hoofd bijhouden... als ik een uitje ga stijgen. Of groenten. We hebben onlangs nieuwe messen aangeschaft. Dus dat vind ik nog wel eng, omdat ik gewoon weet dat het anders is dan wat ik gewend ben. Dus daar ben ik extra voorzichtig mee. En ik zie hier de, de achter ook iets van vis in een potje. Ja. Hoe lang die daar staat, weet ik alleen niet. Even kijken hoor, en, ketchup. Ja, je ziet eigenlijk heel veel producten die, die langere tijd mee kunnen. En dit is voor de hond. Dit is uh, rauw vlees voor onze hond. Oh, Oké. Okay. Want uh, we hebben een herdershond en uh, die, die voeren we dan uh, wel uh, vrij hoogstaand eten. Het is een <lacht> van de weinige verse producten in de ja. koelkast. <laughs> Daar houden we dan wel weer heel, heel erg mee rekening mee. Wat eet je het liefst voordat je gaat optreden ergens? Um, vaak een uh, lichte maaltijd. En dan probeer ik ook echt twee uur van tevoren niet meer te eten. En dan neem ik eigenlijk altijd standaard een banaan mee. En dat geeft in een hele korte tijd uh, energie. Dus dat eet ik dan vlak voordat ik op moet... en in de pauze om weer uh, opnieuw te herstellen. En, en dus, dus dat is eigenlijk mijn routine. En daar kan ik soms wel heel erg uh, over uh, inzitten... als ik dan uh, mijn banaan vergeten ben of zo. Dan stuur ik soms wel iemand nog even de stad in. Mijn banaan! ja. Ja, een beetje divagedrag, dat mag natuurlijk wel als je harpiste bent. En wat we hebben geleerd is, als je vingers niet verzekerd zijn... dan moet je je hoofd er heel goed bij houden. Nu hoorde Micha Klein in gesprek met Lavinia Meijer. Dit is Radio 1 vandaag. We zijn er vandaag, zoals altijd, tot half vijf. Tot zo. Nieuws. Heeft een nieuw geluid. Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Lara Rensen is verhuisd. De eerste uitnodigingsbrieven zijn de deur uit. Van de ochtend naar okay, de graf. Een spookrijder op de N18, Enschede, van, naar Doetinchem. Tussen Harreveld en Doetinchem komt hier een spookrijder tegemoet. Haal niet in en blijf rechtsrijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Herhaling, en rijdt op de N18, Enschede, Zevenaar. Van alle kanten. Kijk, het zit zo.